12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Ermelo zijn vannacht twee fietsers overleden na een aanrijding. De jongen van 17 en het meisje van 18 werden geschept door een auto toen ze een weg overstaken. De twee zijn in het ziekenhuis overleden. De jongen komt uit putten, het meisje uit Amersfoort. De politie moet nog met de bestuurder praten. In Gorkum overleed een jongen van 16 toen hij op zijn fiets werd aangereden door een auto. De bestuurder van 19 is aangehouden. Het is niet waarschijnlijk dat een wrakstuk dat in Thailand is aangespoeld... ...afkomstig is van de MH370, dat zeggen luchtvaartdeskundigen. De MH370 verdween in maart 2014 van de radar. Het toestel van Malaysia Airlines was met 239 mensen aan boord... ...op weg van Kuala Lumpur naar Peking. In Thailand spoelde afgelopen weken gebogen een stuk metaal aan... ...van ongeveer 2 bij 3 meter. Hoewel dat nog niet is bevestigd, lijkt het op een deel van een vliegtuig... Direct werd er gespeculeerd dat het van de MH370 zou zijn. Er staat vast dat het toestel is neergestort, maar de omstandigheden waaronder dat is gebeurd zijn na bijna twee jaar nog onduidelijk. Iran koopt 114 toestellen van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Dat heeft de Iraanse minister van Transport bekendgemaakt. Het gaat om toestellen van het type A320 en A340. Iran is van plan het aantal bestemmingen in het buitenland flink uit te breiden. Het land wil daarom de komende jaren meer dan 500 nieuwe vliegtuigen aanschaffen. Het besluit volgt op de opheffing van de internationale sancties tegen Iran een week geleden. De Iran heeft zijn nucleaire programma volgens afspraak afgeschaald. Het weer, het is bewolkt, soms valt er regen of motregen. In de middag wordt het langzaam droog vanuit het westen en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 6 tot 10 graden. Morgen klaart het in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het blijft dan droog en het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A20 Gouden hoek van Holland staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer file. Er ligt daar olie op de weg en het verkeer moet over de vluchtstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. U luisterde naar Duke Ellington en Louis Armstrong... van hun uh, uh, reuniealbum eigenlijk in, uh, uh, opgenomen in... was het, in 1958, geloof ik. Moed Indico. Moed Indico, een nummer wat geschreven is door Duke Ellington... samen met Barney Bickert. Barney Bickert, de kleurinjetist uh, van dat moment...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 be so black and blue mm. Even the mouse ran from my house They laughed at you and scorned you too What did I do to be so black and blue Cause I can't hide what is in my face, bus bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?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 U luistert naar Herman Groen de Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. Het ging vandaag over de klarinet en de jazz. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik vond het leuk om te maken. Fijne zondag en tot de volgende keer. Tot zover het ritme van CFM via de kabel op 104.5.